5 uur. Dit is Radio 1, met Robert Meter en Lara Rentsen. Straks in Radio Olympia uiteraard de ontwikkelingen in Oekraïne. Maar verder ook in Brussel, waar de Europese Unie over sancties praat... is het nieuws, misschien wel daarover, in het nrs met geeft luk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev worden meer dan 60 politiemensen... in gijzeling gehouden door demonstranten. Dat zegt het Oekraïnse ministerie van Binnenlandse Zaken. Waar ze worden vastgehouden is niet duidelijk... en ook niet of er eisen zijn gesteld.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 Of we ze ook gaan opleggen heeft er erg uh, mee te maken of we precies kunnen aanwijzen wie voor uh, de gewelddadigheden verantwoordelijk is. Dat kan ik op dit moment nog niet beoordelen, maar we gaan ze zo meteen bespreken. De Russische president Poetin stuurt een gezant naar Kiev om te bemiddelen. Bij de politie zijn tot nu toe zo'n 150 tips binnengekomen in verband met de dood van de, de Borst. Het is nog niet duidelijk of er bruikbare tips tussen zitten. Een team van ruim 30 rechercheurs is bezig alles na te trekken.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 geld was afgeperst van vastgoedondernemer Willem Enstra... die in 2004 werd vermoord. De Hoge Raad verwierp deze week het cassatieberoep van Parelberg... waardoor zijn veroordeling tot vier jaar cel definitief is geworden. Hij is aangehouden in zijn huis in de buurt van Saint-Tropez. FC Barcelona wordt vervolgd op verdenking van belastingfraude... bij de transfer van Neymar. Barcelona betaalde afgelopen zomer ruim 57 miljoen euro voor de aanvaller... maar details van het contract zijn destijds geheimgehouden... Er zijn volgens justitie genoeg aanwijzingen dat Barcelona te weinig belasting heeft afgedragen na de transfer. Volgens de Spaanse justitie is er over een totaalbedrag van 38 miljoen geen belasting betaald. Vertelde correspondent Edwin Winkels zojuist in Radio Olympia. Op dat moment was Neymar nog woonachtig in Brazilië en daar belastingplichtig. Maar had Barcelona het hier moeten aangeven? Dat hebben ze niet gedaan. En dat zou aan ontduiking een totaalbedrag van, van 9,5 miljoen euro betekenen. De club zelf zegt dat alles volgens de regels is verlopen. Het weer bewolking, af en toe regen of motregen. 8 tot 11 graden is het. Vanavond meer regen, ook morgen en zaterdag buien. Mogelijk met hagel en onweer. Ook af en toe zon. En de verkeersinformatie, Helene de Geest. Er is vanmiddag op de weg weinig te merken van de voorjaarsvakantie. Het is behoorlijk druk en er zijn ook veel ongelukken gebeurd. Op de A2 bijvoorbeeld van Utrecht naar Amsterdam bij knooppunt Amstel. Er is daar één rijstrook dichter, Er is ook een gewonde bijgevallen, dus het gaat ook even duren. De file die is 2 kilometer. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam ook een aanrijding bij Hoogmade. Ook daar is een rijstrook dicht. Daar is de file ook nog 2 kilometer, maar die zal ook nog wel een stukje langer worden. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen, drie kilometer bij de afrit Schaven-Polder. Ook daar is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht en dat gaat waarschijnlijk nog ongeveer een uur duren. En op de A67 van Venlo naar de Belgische grens, daar staat een vrachtwagen met pech bij knopen Leenderheide. Het levert een file op van zes kilometer vanaf de afrit Zomeren en bij Leenderheide is de rechte rijstrook dicht.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 Het nieuwe aanpak van Malafide-uitzendbureaus werkt goed. Wordt u zo meer over, maar we gaan eerst naar de ontwikkelingen in Kiev. NOS Radio Olympia. Met Lara Rensen en Robert Weber. Ja, want de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie... zijn nog altijd in overleg over sancties in zaken Oekraïne. Een beslissing is nog niet gevallen, voor zover wij weten. De Britse minister Haig zei bij aankomst in Brussel dat hij de ambassadeur van Oekraïne op het matje heeft geroepen. Hij heeft bij hem aangedrongen op een andere benadering van de demonstranten. We have summoned the Ukrainian ambassador in London this morning to register our emphatic protest at these events. And to call for immediate and far-reaching change in the attitude of the Ukrainian authorities to ensuring a peaceful and democratic settlement uh, of the issues in Ukraine. It is not right to describe protesters as terrorists, uh, great, a great many of them of course are simply seeking a better future for their country. Er moet een vreedzame oplossing komen, zegt William Haake. Het is niet goed om de demonstranten af te schilderen als terroristen. Een vreedzame oplossing is nu nog ver weg. In Oekraïne meldt het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken... dat er een groep van meer dan 60 agenten wordt gegijzeld door demonstranten... Ook zijn er uiteenlopende berichten over het dodental. In ieder geval blijft het oplopen. Veel journalisten spreken van rond de 33 doden. Maar bijvoorbeeld de Amerikaanse nieuwszender CNN heeft het al over 100 slachtoffers. Correspondent David-Jan Godfroy in Kiev. David-Jan, die 100 doden, dat getal genoemd door CNN, is dat waarschijnlijk? Nee, dat is niet erg waarschijnlijk. Uh, ik heb er altijd een beetje bezwaar tegen als uh, dode aantallen... als een soort van beurskoersen worden gehanteerd door, uh, door mediaorganisaties. Ik denk dat, dat uh, het aantal van 33, 38 wordt ook wel genoemd... dat dat het meest waarschijnlijke is. En dat het uh, aantal van 100 is gebaseerd op uh, uitspraken van één arts... Uh, een arts die uh, aan de kant van de oppositie staat... Uh, dat lijkt me voor dit moment uh, niet hard te maken. Dan nog even uh, die andere zaak van die 60 agenten... die worden gegijzeld door demonstranten. Wat heb je daarvan meegekregen?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 of het er inderdaad 60 zijn, 70, dat kan ik niet goed beoordelen... maar het is wel vaker gebeurd en het, ik sluit zeker niet uit... dat dat ook vandaag enkele tientallen zijn. Nou, daar nou hebben we ook beelden gezien die onder andere via Twitter verspreid worden... van mensen die door scherpschutters lijken te worden beschoten... terwijl ze dekking zoeken. Maar er wordt ook gezegd door de regering bijvoorbeeld... dat de oppositie zware wapens in handen heeft. Valt daar iets over te zeggen? Ja, zware wapens, dan denk je al heel gauw aan mortieren en dat soort dingen. Dat is, dat is niet het geval. Ze hebben wel heel zwaar vuurwerk, wat het ontzettend veel herrie maakt. Maar er zijn wel demonstranten die vuurwapens hebben. Ik heb zelf twee keer iemand met een uh, Kalashnikov zien staan. Dus met een automatisch geweer. Of het er meer zijn, dat kan ik niet beoordelen. Maar ze zijn er in ieder geval, uh, zijn er in ieder geval wel. En dat is natuurlijk ongelooflijk gevaarlijk. Uh, aan de andere kant natuurlijk. Uh, demonstranten zijn vanochtend beschoten toen ze uh, ja, een... een, een politielinie hebben doorbroken, liepen ze eigenlijk in een, in een, uh, in een regen van, uh, van kogels. Vandaar dat er zoveel dodelijke slachtoffers zijn gevallen vanochtend. Dus ja, aan de, andere, uh, de politie heeft natuurlijk wat dat betreft veel meer in de melk te brokkelen als het over wapens gaat. Maar uh, nogmaals, onder, onder uh, demonstranten zijn ze ook, ik weet alleen niet precies uh, in, hoeveel, in hoe grote mate. Um, in de keren eerder vandaag dat we sprake, spraken, had je het steeds over een gespannen rust. Is daar enige verandering in gekomen? Nee, er is niet veel uh, verandering in gekomen. Ja, rust is een beetje een raar woord natuurlijk in dit geval. Uh, vanwege de ongelooflijk dramatische situatie. Maar er wordt in ieder geval niet gevochten op dit moment. Uh, ja. Dat kan elk moment weer, weer misgaan. Het kan vanavond weer misgaan. Het kan zijn dat de politie toch besluit weer in te grijpen. Weer een deel van het plein of misschien wel het hele plein uh, in te nemen. Dat, uh, dat kunnen we moeilijk van tevoren zeggen. Maar een gespannen rust... Ja, Laten we het voorlopig nog maar even zo noemen, ja. Oké, okay, David-Jan Godfwaar was dat vanuit Kiev. Dan naar uh, nieuws uit uh, Rotterdam. Want daar zijn vorig jaar 80 malafide uitzendbureaus aangepakt. 28 moesten er dicht, de rest kregen boete. Dit is het resultaat van een proef van de uitzendbranche... de gemeente Rotterdam en het ministerie van Sociale Zaken. Ook die hebben zich ermee bemoeid. Veel arbeidsmigranten uit Oost-Europa werken in Nederland via uitzendbureaus. We hebben nu contact met Jurjen Koops. is directeur Sociale Zaken bij de Algemene Bond Uitzend Ondernemingen. Dat is dus de koepel van uitzendbureaus. Meneer Koops, goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u ons vertellen wat u aantrof bij die malafide uitzendbureaus? Nou ja, we hebben een project gedaan vanuit de branche... samen met de gemeente en met de centrale overheid. Dat was erop gericht om vooral in de vorm van samenwerking... Die maar wat de ondernemingen te pakken te krijgen. Ja. Uh, en daar zitten erbij die de CAO overtreden. Daar zitten erbij die de regels rondom de huisvesting overtreden. Daar zitten erbij die uh, allerlei belasting- en problemen met zich meebrengen. Dus een heel breed palet. Maar wat in ieder geval het positieve is, is dat ook uit dit soort projecten blijkt... dat een hele belangrijke rol is weggelegd voor het echt organiseren van de handhaving. Ja. Dat is hier uh, gebeurd. Maar u noemt wat algemeenheden. Uh, waar moet ik dan bijvoorbeeld aan denken bij huisvesting? Waar, wat, hoe wordt daarmee uh, gerommeld? Nou ja, dat mensen gehuizen worden op plekken waar het niet kan. Waar mensen huizen worden op plekken waar het niet mag. Waar mensen huizen worden die niet volgens de regels is. Kijk, Dat kunt u beter aan de gemeente vragen... Want ik ben niet zelf bij die bedrijven op bezoek gegaan, ik heb alleen wel geconstateerd dat van de 80 bedrijven die in beeld gebracht zijn, er inmiddels 26 verdwenen zijn, een stuk of 13 beboet zijn. Uh, en ja, het blijkt maar weer dat op het moment dat je goed samenwerkt als gemeente, als inspectie SZW, als CAO-politie, dat je vaak achter dezelfde ondernemingen aanjaagt en dat je deze manier wel de pakken krijgt. Is er dan sprake van een soort netwerk? Nou ja, wat we wel zien, en dat is een beeld wat we steeds vaker opreist... ...is dat achter malafide ondernemingen vaak malafide ondernemers schuil gaan. En vaak zijn het een beperkt aantal ondernemers die heel veel van die ondernemingen hebben. En ook nu blijkt dat hoe meer je met je controle in de buurt komt van die ondernemingen... ...hoe sneller ze de activiteiten staken of opheffen ...en met andere ondernemingen weer verder gaan. Dus dat betekent dat daar waar het gaat om het echt aanpakken van dit probleem... ...we ons nog veel meer moeten richten op de ondernemer... ...die achter die ondernemingen schuil gaat dan op de onderneming zelf. En uh, dat bleek ook weer in deze samenwerking. En die in die, die samenwerking loont. Dus als je die handhavings-euro's die je gezamenlijk hebt... ook gezamenlijk inzet in uh, informatieuitwisseling, risicoanalyses... dan blijkt dat je die uh, bedrijven wel kunt opjagen. Maar hoe weet u dat? Want u zegt al... Uh, het gaat vaak om ondernemers die vindingrijk zijn. Dus uh, als u er één een boete geeft of zelfs uh, sluit... hoe weet u dan zeker dat die vervolgens niet op een andere plek weer uh, boven water komt? Nou, dat weet je nooit zeker. Uh, daarom roepen wij ook op om uh, veel meer uh, de ondernemer aan te pakken. Uh, minister Opstelten heeft een belangrijke maatregel op touw staan uh, en dat is het uh, register van frauderende bestuurders. Uh -huh. Dus maak het onmogelijk voor dit soort ondernemers om nog aan het uh, economisch verkeer deel te nemen. Die zouden dan bijvoorbeeld geen vergunningen meer mogen krijgen. Die nou, zouden geen vergunningen meer mogen krijgen. Die zouden dus niet meer moeten kunnen inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Uh, aan hen zou de bedrijfsvoering gewoon echt onmogelijk worden gemaakt. Dan doe je ook echt de kraan dicht. Is er iemand aangehouden eigenlijk? Dat kunt u mij niet vragen, want daar, over die informatie beschik ik niet. Oh. Nou ja goed, ik hoor onderbetaling, eh, illegale tewerkstelling eh, en meer van dat soort zaken. Dat lijkt mij reden genoeg om te vervolgen. Maar ja, maar dat is aan het Openbaar Ministerie. En uh, kijk, uh, ook hier blijkt weer dat je het Openbaar Ministerie wel nodig hebt... als het echt gaat om uh, de ondernemers die, uh, die er echt een potje van maken. Wat ik wel weet is dat uh, de CO-politie in 13 gevallen boetes heeft opgelegd. En in 26 gevallen zo ver achter die onderneming is aangegaan... dat ze uiteindelijk van de markt zijn verdwenen. Okay. Um, wij begrijpen dat de gemeente Rotterdam de opbrengst toch wat te mager vindt. Pleit voor een vergunningensysteem voor uitzendbureaus. Bent u het daarmee eens? Nou, kijk, uh, ik vind de opbrengst uh, absoluut uh, positief. Het uh, mm -hmm. glas is goed gevuld, zou ik zeggen. Uh, een uitzendvergunning is het paard dagen de wagenspannen. En dat vind ik een schijnoplossing voor een serieus probleem. Mm. Want u bent van de Algemene Bond dus u wilt zo weinig mogelijk regels, kan ik mij voorstellen. Nee. Nou, nee hoor, want wij zijn uh, als branche zeer dicht geregeld... met uh, wettelijke regelingen, met CAO-regelingen... met uh, eigen regelingen die we opleggen rondom huisvestingen en dergelijke. Uh -huh. Dus wij zijn zeer dicht geregeld, maar het probleem is niet de regels... en ook niet de veelheid van regels. Het probleem is gewoon het beperkte handhaving die we hebben. En als je echt iets aan dit probleem wil doen... dan moet je investeren in de handhaving en vooral investeren in de samenwerking tussen al die handhavende garanties. Dat werkt. Duidelijk, Jurjen Koops, directeur Sociale Zaken... bij de Algemene Bond, uitzend ondernemingen. Het is kwart over vijf, we luisteren naar Radio Olympia. We gaan praten over het ijshockeytoernooi in Sochi... en dan met name over het toernooi voor de mannen. Dat is aanbeland bij de halve finales. Die worden morgen gespeeld, altijd spektakel natuurlijk. Canada speelt daarin tegen de Verenigde Staten. Wat een affiche. En Zweden komt uit tegen Finland ook zo heen. We gaan erover praten met Ron Bertling, een van de spelers uit de selectie die in 1980 aanwezig was... bij de spelen van Lake Placid. 213. Oeh, dat is in lang geleden. Ik zie je oh, kijken, nou, eens. Hou, hou, hou, hou. Je ziet er niks van. Nee. <laughs> Zo, voel <ik> <laughs> Zo voel ik me niet hoor. <laughs> zeg maar, um, ja, ja, je bent voor uh, heel veel ijshockeyers uh, een held. Natuurlijk, uh, gezien uh, dat wat je hebt gepresteerd. Waar je bent geweest, wat je hebt gedaan voor het uh, vaderlandse ijshockey. Laten we even over het, uh, het ijshockey in Sochi, uh, laten we het daarover hebben. Finland. Gisteren, uh, ja, de, de wereld stond even te schudden, met name de ijshockeywereld natuurlijk, door die overwinning op Rusland. Ja, ik kan wel zeggen, ja, de wereld stond even in de ijshockeywereld te schudden. Ik, ik um, ga je vier jaar geleden vier jaar terug, uh, Vancouver, Canada, gigantische druk uh, binnen dan de finale, kunnen dus met die druk omgaan. Ik denk dat het uh, voorafgaand aan de Olympische Spelen hier een soort dat er zoveel druk is gelegd. Door de organisatie en door de hoge meneer, de heer Poeten... van Rusland, moet goud winnen. Uh, op de, zeg maar, het kunstrijden en het ijshockey. Mm -hmm. nou, je legt zoveel druk op die gasten. Dat is uh, heel moeilijk om daarmee om te gaan. Dat blijkt dus nu. Zag je dat terug in hun spel? Ja... Het was niet echt een team, als je gaat kijken gisteren naar Finland. Die jongens vinden het leuk om met elkaar te spelen. Mm -hmm. Die komen, vanuit alle winststreken komen ze bij elkaar. Heerlijk. Leuk om, om, om mee te het doen. Het spelplezier ook. God. Ja, nou, dat, ja. Dat, en dat, dat straalden zij ook uit. Um, en dat zag je eigenlijk al. De eerste wedstrijden van, van Rusland. Uh, het, het, ja, moeite, moeilijk. Het was moeilijk voor hun. Uh, druk op, uh, op uh, Datshoek, uh, op Ovechkin... Nou, noem al die namen maar op. De grote mannen, die moesten het maar even gaan doen. Nou ja, het tegendeel uh, is bewezen. Ja, wat, wat heeft dit nu voor gevolgen voor die Russische ploeg in, in het land zelf? Kan je dat een beetje inschatten? Nou, ik weet niet. Die jongens gaan uh, zo snel mogelijk weer terug naar Noord-Amerika... en gaan nu naar een NHL, NHL ja. en gaan weer verder. Maar bedoel je dat ze hun schouders ophalen... en dat ze denken, nou, mislukt misleukte... Maar nou, daar zijn ze te veel sportmensen voor. Uh, uh, Ovechkin heeft vier jaar geleden... of toen Sotsi de Olympische Spelen kreeg toegewezen... gezegd van, ik ga daar naartoe. Want elk, uh, voor elke Olympische Spelen... de eigenaren in de NHL vergaderen... met de Internationale IJshockeyfederatie... Doen wij mee. Mm. <kijnt> Want de, de, de competitie ligt stil in Noord-Amerika, in, in, in, Noord in de NHL. En dat kost de eigenaren ja, miljoenen en miljoenen, waarschijnlijk honderden miljoenen dollars. Mm. Uh, maar Overschke had gezegd, komen er geen NHL-spelers. Ik verscheur eenzijdig mijn contract. Ik wil van mijn land uitkomen. Dus ze, ze willen wel graag. Ja, is dat ook de reden, um, de gewone competitie, dat ze niet samen kunnen trainen? Want dat lijkt mij wel... Noodzakelijk op zich om zo'n. Helemaal niet. Dat is een hele goede vraag. Alleen. Finland is heeft precies Lara hetzelfde. Is Zweden heeft precies hetzelfde. Canada heeft precies hetzelfde. Amerika heeft precies hetzelfde. Dus die omstandigheden zijn gelijk. Zijn de gelijk. De ja. Waarom? Uh, de meeste spelers spelen op deze. Uh, op het hoogste niveau ter wereld. Hmm. En het zijn collega's van elkaar. De tegenstanders zijn in de, in de NHL collega's van elkaar. Of tegenstanders. En die zijn. Hebben, ze zijn ook later ingekomen of ingevlogen. Um, op dacht. Maandag zijn ze ingevlogen, vorige week maandag. Want ze moesten nog het weekend moesten nog spelen. Ja, dat is toch bizar eigenlijk. Er is een oproep geweest tijdens uh, Sochi. ik ben even vergeten wie, wie dat ook weer was. Die zei van misschien is het een idee om ijshockey toe te voegen aan de zomerspelen. Want dan kan de NHL gewoon doorgaan. Is dat een bizarre gedachte of is, is, is er, ja, er iets in? Ze bedenken van alles. Kijk, het is wel weer een wintersport. Maar uh, kijk, als Canada nu uh, het goed gaat doen... Uh, Canada-Amerika, nou goed, een van die twee landen komt in de, in de finale terecht. Ja, dat geeft wel weer een boost. Het, het, is, het ijshockey wordt wel weer door de Olympische Spelen... Uh, laten we zeggen merchandising. Het is heel belangrijk voor de NHL. Het is heel belangrijk voor het, voor het ijshockey in de hele wereld. Ron, hoe goed zijn die Finnen? Want we hebben het nu over de Russen, maar hoe goed zijn ze? Is een, Finland is een klein land. Uh, zijn, uh, hoe zeg ik dat? De spelers zijn harde mensen. De, z, zij, um, ze, weten, ze willen winnen. Mm -hmm. Maar nogmaals, Zweden en, en Finland, de Scandinavische landen... hebben veel spelplezier. Maar dat zie je ook weer terug in Amerika en dat zie je ook weer terug in Canada. Zij, het zijn, het zijn uh, liefhebbers. Ja, en, dat, uh, en dat straalt dan af natuurlijk op het hele team... Ja, en... Dat zie je terug in het spelletje. Dat zie je terug in het spelletje. En, en, en uh, ook de, de wil om voor elkaar te willen werken. En dat zag je bij, uh, bij Rusland wat minder. Ja. Wat voor sentimenten spelen er als er twee Scandinavische landen tegen elkaar spelen? Nou, ik denk dat het uh, toch wel redelijk Nederland-Duitsland is. met betrekking tot uh, het voetbal. Ja. ja? ja het Finland ook weer een kleiner land. Uh, ten opzichte van Zweden. Minder ijsoekiers. Uh, ja, en, en dat, dat, ja, dat, dat leeft. Ja. Is het stil op straat, bijvoorbeeld, als er een wedstrijd op tv is? Ja. En uh, ja, ja, ja, ja, kijkcijferrecords ja. en meer van dat uh, soort dingen. Ja, ja absoluut. Dat, dat is heel belangrijk. Uh, Finland natuurlijk het voetbal is, is, is groot. Zweden uh, is voetbal, ook groot, maar daarna heb je toch wel het ijshockey Anders dan, uh, zeg maar. Uh, in ons uh, kleine landje. Even naar de Zweden nog, want je had het al over het spelplezier daar. Uh, ze zijn regerend wereldkampioen, maar ze, ze hebben wat problemen hè, in het team. Uh, kan je daar wat over zeggen? Er zijn uh, twee, drie spelers geblesseerd. Hm. De captain uh, was na één wedstrijd, is al uh, last van zijn rug. Uh, die is naar huis gegaan. Uh, Dat is ook heel makkelijk, gaat gewoon weg. Uh, want het is een professionele huishouding. Dus die moet dus klaargestand worden weer voor de NHL. Die past op zijn lijf. Ja, en uh, dan had je de, de, de tweeling... Uh, de Sedin broertjes, een van de Sedin broertjes, ja, die, die, die, zij voelen en, en vullen elkaar gigantisch aan, spelen samen bij, in, in Vancouver. Ja, een van die, een van die uh, broertjes is, is gebaseerd. Mm. Dus, ze hebben wat, maar zij kunnen het ook weer opvangen. Net zo maar. Brede, brede selectie. Ze <laughs> hebben ze ook gezegd, geen probleem. ze mogen ook niemand meer invliegen. Zijn ze favoriet voor jou, voor de titel? Ik Canada. Ja? Toch Canada. Ja. Waarom Canada? Wat, wat zit er in dat team? Alles, kracht, power, dat is de power. Dat is, uh, ze hebben een paar spelers die een wedstrijd kunnen beslissen. Uh, ook daar hebben ze... En dat hebben weer Noord-Amerikanen. Uh, die kunnen pieken op elke sport. Zij, zij, bij hun is een glas half vol. Uh, bij veel is het ook wel half leeg. Zij zeggen, wij worden kampioen. Mm. En zij... Uh, het zie je al met uh, de gewone wedstrijden in de NHL. Het volkslied wordt gespeeld voor een wedstrijd. Dat zou hier, dat, dat, bij ons is dat ondenkbaar. En zij uh, strijden voor hun land. Hm. Ik heb even te bedenken dat er soms situaties ontstaan... in bijvoorbeeld die finale of in de finale... dat ze neus aan neus tegen elkaar staan... en dreigen met elkaar te vuisten vuist te gaan. Terwijl ze misschien twee dagen later met elkaar in het vliegtuig zitten... om bij, bij dezelfde ploeg te gaan ja, spelen. Je, je, precies. Het, maar, maar dat, dat is, het, hè. Het, is een, um, ik vind het. Ik praat over mijn sport. Het is, ik vind dat mijn sport de mooiste sport ter wereld is. En dat maakt het ook wel leuk. Het is een contactsport. Het is niet zo van, oké, okay, we doen de handschoen uit... en we gaan meteen een uh, robbertje vechten. Absoluut niet. Er gebeuren dingen. Het is, uh, het, is, het, het, is, het is een soort één tegen één gevechten overal op het ijs. En um, ja, dat, dat is een keertje prikken en dat doet hem. Per ongeluk. Dat doet een keertje pijn. En dan wordt er een keer over en weer gescholden. Per ongeluk, ja? Ja, een ja, beetje ja per ongeluk. goed. Net ik doe het met een glimlach zeggen. Ja. Glimlach, ja. <laughs> nee, maar je wil niet van elkaar verliezen. En dat, dat is het dus. Want wat, wat, wat mag in dat opzicht allemaal? Uh, het, lijkt, het is een contactsport, dat zeg je ook. Het, het, het gaat wel ver af en toe. Het gaat ver zolang de sticks maar laag blijven. Mm. En, en je ziet ook hier... Uh, het, is, het is topniveau. Scheidsrechters zijn met topniveau... met alle respect naar de andere scheidsrechters die hier niet kunnen acteren, mogen acteren. Maar ze laten wat meer toe... Je ziet dus uh, dingen gebeuren waarvan uh, ik weet dat je op een lager niveau... Uh, wordt er meteen voor gefloten. Waar denk je dan aan? Uh, uh, bijvoorbeeld een, een check als een speler met zijn gezicht richting de boring staat. Mm -hmm. uh, gevecht om de puck. En hij krijgt een, een duw van achteren. Dat is dan dat hij met zijn, ja, zijn maskertje, viziertje aan tegen de boring... of tegen de ja. plexiglas aan geduwd wordt. Dan zeg ik het netjes geduwd wordt, maar hij kan er dan hard tegenop klappen. Daar wordt hier... Ik zie hier, heb ik het een paar keer gezien, dat, er, dat ze twee minuten krijgen. Dan krijg je in Nederland en in internationale zeg maar, WK's... krijg je dan uh, twee plus tien minuten extra persoonlijke tijd straf. Uh, Daar wordt er wat zwaarder voor verloren. Maar ze laten hier veel toe. En Vind je dat een goede zaak? Want het spel gaat wel goed door dan, hè? Eh, eh, dankjewel. Ja, precies. Ja, dat wordt ook wel gezegd bij het voetbal bijvoorbeeld van scheidsrechters dus die in zo'n wedstrijd kapot fluiten. Gisteren. En dan zie je de, uh, de, de, de, de twee analisten die erbij uh, zitten... bij Arsenal tegen uh, Bayern München. Mm. De, wedstrijd, de keeper wordt eruit gestuurd. De wedstrijd is eigenlijk al uh, dan beslist. En dat is jammer. Uh, bij ons heb je een tijdstraf. Twee minuten, vijf minuten. als er bloed En ze komen weer terug. En... De, wat je net zegt met de scheidsrechter, het, het komt het spel te goede. Veel snelheid. En ja, we praten over, over atleten. We praten echt over leten. Want je zag jongens, die krijgen echt uh, harde schoten. Moeten, gaan ze blokken. En je ziet ze met een pijn... Doet dat serieus? Ja, want Daar, ze zijn goed beschermd op zich. Ja, dat doet heel veel pijn. Ja, ja dat doet echt... Ik kan uh, me er niks bij voorstellen. Dat doet, ja, ja? ja, ja. <laughs> heel ja. veel pijn. Ja. En die komen er weer terug. Wie, ja. wie is de absolute uitblinker van het toernooi eigenlijk uh, voor jou nu? Eh... Uh, nou, puur om zijn penaltyshots. Uh, de, de Canadee, of de Amerikaanse Ocean. Die mocht zes penaltyshots achter, uh, achter elkaar nemen. Tegen Rusland was dat? Tegen Rusland. Nou, de, de, kijk, Oveskin was. Uh, men had, had altijd uh, voorafgaand in een toernooi. Oveskin, Sidney Crosby. Uh, Sidney Crosby vind ik meer een teamspeler. Uh, maakt er nog niet uit of hij gescoord heeft, ja of nee. Maar die zet zich ze echt voor het in voor, het, voor, het, voor een team. En dat zie je ook in de statistieken terug in de NHL. Je hoort veel geluiden van Ovechkin, de topscorer. Maar als je gaat kijken naar uh, doelpunten en assists... En, en, en dat is een hele mooie statistiek in het ijshoekje, plus minus. Uh, uh, plus minus betekent, sta je op het, goal, op het ijs voor een goal... Mm -hmm. dan krijg je een plusje. En sta je op het ijs met een goal tegen, krijg je een minnetje. En als je gaat kijken overal, dan zit die Crosby... een meer een tienspeler, maar dat is vanuit mijn eigen oogpunt... dan een, een, een, een ofetskin. Ja. Um, voordat ik wel even van je wil weten... en later ongetwijfeld ook wie de Olympisch kampioen wordt... en wie, wie, wie de meeste kans heeft... wil ik eerst nog even weten hoe het met het Nederlands ijshockey is. Want ja, uh, ik bedoel... Het, het, we moeten toch weer een treetje hoger. En, en jullie blijven als ijshockeys toch een beetje achter in de wintersporten waar we het zo goed in doen. Ja, heel veel geluiden... <tieft> over het lange baan schaatsen, we kunnen schaatsen... en we kunnen hockeyen. En waarom kunnen we dan niet ijshockey? Nou, daar kunnen, nou ja, kunnen we nog uren en dagen over discussiëren... en over debatteren, maar um, we zijn een kleine sport. En ik ga nu niet meer zeggen, het is de wet van de grote getallen... want Slovenië is een klein ijshockeyland... en speelt hier uh, kwartfinale, mm -hmm. dus het kan. Maar het heeft te maken met uh, ja, geld. geld. Uh, uh, uh, de ijshockeybond krijgt niet meer het subsidie van de NOC en de Um, ik heb heel veel respect voor de ijshockeyers in Nederland. Meningen, want een aantal ijshockeyers van ne in Nederland... die in Nederland acteren, Nederlandse spelen, kunnen mee met een team zoals Oostenrijk of Slovenië. Absoluut. Alleen uh, ze moeten dus <coughs> elk jaar op dit niveau kunnen ijshockey... en blijven ijshockeyers. En het afgelopen seizoen hebben ze dan... het Open kwalificatietoernooi uh, gespeeld. Het gaat over twee toernooien. Het eerste toernooi hebben ze gewonnen. Uh, verrassend, Hongarije wat hoger uh, in de ranking staat internationaal, dat verslaan ze dan. En dan komen ze dus het volgende ronde tegen... Duitsland, Oostenrijk en Italië. Ja. Ja. En daar doen ze het goed mee. Of tegen, maar net niet. Ja. Dus het heeft te maken met ijsbanen, ijstijd, jongens die spelen twee keer per week... moeten werken, moeten studeren. Ja, precies. Dus daar gaan we dus. Maar zou jij dan ervoor zijn om dat geld... wat NOC en NSF in het verleden wel gaf... om dat weer, ja. uh, om die, die geldstroom ja. weer terug te brengen? Ja. ja. Maar is dat zinvol? Want we hebben het is zinvol. Ook... Dat is de vraag, hè? want je kunt ook zeggen... we kiezen een aantal sporten uit waarop we goed zijn. Uh, misschien iets meer dan schaatsen en, en short track, maar... En dan is dan... Vind jij dat het ijshockey daarop bij hoort? Ja, ja? Vind, vind ik wel maar goed. Ik praat vanuit mijn eigen... Mm. Nou, niet positie, maar vanuit mijn eigen sport. Het is in het verleden gebleken dat, dat we het kunnen. Hè. Ik, ik ga me niet meer vergelijken met uh, de ijshockeyers nu. Er is een evolutie heeft plaatsgevonden. Het, uh, het is allemaal veel sneller geworden. Het uh, materiaal is beter geworden. Mm. Uh, maar ik, ik blijf erin geloven en ik blijf vechten voor mijn sport. En ik denk dat ze het uh, verdienen. Ja, je sprak al een lichte voorkeur uit van Canada... Ja, ja. De Verenigde Staten uh, komt er ook wel aardig uit als ik jou zo hoor ja. Uh, denken. Ja, ik, ik, ik denk, uh, ik denk uh, canada Finland. Hm. Maar goed, dat is uh, het koffiedik kijken. Ik Met weet het echt zie. niet. We hebben het helemaal niet over de vrouwen gehad trouwens. Nee. Met ijshockey. Wil je daar nog iets over zeggen, Ron? Ja, dat wordt ook een mooie finale. Canada-Amerika, uh, zij halen meestal de finale. Maar dat is ook goed ijshockey. En dan ga je terug ga ik naar, het, naar de vraag: Komt misschien het Nederlandse vrouwen ijshockey. Ik heb een aantal van de vrouwen die in het Nederlands team uh, spelen. Die uh, heb ik zelf mogen trainen. Die spelen dan ook met uh, jongens mee. En dat zijn. Uh, die hebben het verleden jaar heel goed gedaan op een WK. Maar dan gaan we weer. Zij ja. gaan naar een WK toe. En zij moeten alles zelf bekostigen. Dus ja. ik heb heel veel respect voor uh, het ijshockey voor in Nederland. En de dames ook. Ja. Ja. Nou. Zwitserland, brons trouwens. 4-3 gewonnen van Zweden krijg ik Nou, je in ieder geval nog een, een, een bronzen medaille in het ijshockey. Ja, zo is het. Dankjewel, <laughs> Ron Graag gedaan. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Ook na Sochi gaat het schaatsfeest door. De Ascent ISU World Cup finale. Alle schaatshelden terug in Nederland. 14, 15 en 16 maart in Tial Heerenveen.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 Daarom ben ik pro-VPRO. Ik ben pro-VPRO. Pro-VPRO. Ik ben pro-VPRO. Omdat bij de VPRO de programma's meer tijd voor nuance hebben. Word ook lid. 12,50p. Dit is Radio 1. En het is half zes, dus gaan we naar het NOS-journaal. Gert Kluk. In de Oekraïense hoofdstad Kiev worden meer dan 60 politiemensen... in gijzeling gehouden door demonstranten. Volgens een parlementariër van de oppositie... worden de agenten vastgehouden in het stadhuis...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 Mijn en Hubert, als ik uh, naar de tv beelden kijk... dan moeten we voor het goede weer in soortje zijn momenteel. Ja, nog eventjes. Oh, okay. ja. Blijf toch nee. maar hier. Ja, nee, het was vanochtend daar echt heel mooi zonnig. Maar dat is aan het veranderen, want er trekt steeds meer bewolking binnen. En er gaat ook wat regen uitvallen. Tot en met morgenmiddag staat er wat neerslag op het programma. Maar ik verwacht eigenlijk dat het vooral wat motregen is. 1 tot 3 millimeter, dus geen grote hoeveelheden. En boven de 1700 meter gaat er ook wel weer wat sneeuw bijkomen. Zo'n 5 centimeter. En daarna wordt het weer wat zonniger en droger. Maar morgen is dus even wat meer bewolking en ook wat neerslag... In de nou, Nederland? Bij ons ook flink wat bewolking. Vandaag eigenlijk vrijwel de hele dag al. En inmiddels is het vanuit het westen gaan regenen. Het trekt een regengebied over het land... Nou, ik denk dat dat in de loop van de avond zo rond middendag dan het oosten van het land, uh, of uit het oosten weer wegtrekt, via het oosten weer wegtrekt. En dan morgenochtend hebben we nog te maken met een aantal uh, buien. Maar in de middag is het weer droger. Gaat de zon ook af en toe schijnen, wordt het zo'n 9, misschien 10 graden. Een matige wind, een uh, bijna lentedagje, zou ik zeggen. Ja, en dan ja. zaterdag ook buien, zondag droog met een graad of 11. Dank je wel. Alsjeblieft. Heerlijk. Ja, Helene Geest dacht dat het uh, rustig zou worden. Maar niets is minder waarde, Helene. Uh, nou, heeft het met de inderdaad... huishoudbeurs te maken misschien in Amsterdam? Dat we massaal <laughs> richting Amsterdam zijn gegaan. Nou, dat hoop ik toch niet. Dat dat voor zoveel problemen gaat zorgen. Nee hoor, het is uh, overal heel erg druk. En er zijn ook veel ongelukken gebeurd. Kan uh, met het weer te maken hebben bijvoorbeeld... Er is een ongeluk gebeurd ook op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Dat leidt tot een file van 6 kilometer tussen Leidsendam en Hoogmade. Bij Hoogmade is de rechte rijstrook dicht. Er zijn twee ambulances daar, dus het gaat ook even duren. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden via Den Haag en Wassenaar of de A12, de N44 en de A44. Op de A6 van Muiden naar Lelystad... 5 kilometer tussen Almere Stad en knappend Almere ook door een aanrijding. Dan de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Daar staat het vast bij de afrit Den Dolder. komt ook door een ongeluk. Daar zijn zelfs twee rijstroken dicht. Er is ook een vrachtwagen bij betrokken. Dus ook daar gaat het een tijdje duren. En de langste file, die staat in het zuiden van het land. Komt door een vrachtwagen met pech. Die is inmiddels van de weg. Maar er staat dus wel een flinke file van Venlo naar de Belgische grens. Dat is op de A67. Tussen Asten en Knopende Leenderheide 12 kilometer.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 SMS helder naar 5544 en ontvang een korte demonstratiefilm. NOS Radio Olympia. Goedemiddag, het is zeven minuten over half zes. Fijn dat u luistert naar Radio Olympia. Het Radio Olympia podium. Ja, het podium, u weet inmiddels hoe het werkt. Iedere dag dan stellen wij een vraag. Een vraag namelijk om het podium samen te stellen... van een van de disciplines van Sochi, van de Olympische Winterspelen. Vandaag geen schaatsen, dus daarom verzochten wij u... om het podium van de Noordse combinatie te voorspellen. Heel veel mensen hebben dat gedaan. De uitslag heeft u ongetwijfeld meegekregen. Noorwegen 1, Duitsland 2 en Oostenrijk 3. En een van de eersten die dat goed hadden... gisteren zelfs al uh, ver voordat de Noordse combinatie begon vanochtend... was Richard de Greel uit Blokker. Van harte gefeliciteerd. U krijgt de drie boeken. Johan Boef, Sven, de wintereditie van Andere Tijden Sport... en het boek De Schaatser van Nanda Boers krijgt u thuisgestuurd. Toen zaten we natuurlijk nog met de vraag van morgen. Er wordt wel geschaatst, maar uh, medailles worden er uh, tijdens onze uitzending niet uitgedeeld... Daarom zijn we uitgeweken naar opnieuw de biatlon, De vier keer zes kilometer Vette voor vrouwen. Dus de vraag is welke landen staan er morgen op het podium. Het startschot wordt gegeven om half vier. Dus tot die tijd heeft u de mogelijkheid om het podium te voorspellen. Stuur uw podium naar hetpodium.nl. Hetpodium dan gaan wij nu naar uh, Kiev. Want daar is op dit moment ja. Europarlementariër Hans van Balen. Hij is uh, rapporteur Oekraïne voor de Liberale Fractie, in ieder geval in het Europees Parlement. Uh, meneer Van Balen, goedemiddag. Ja. Goedemiddag en goedenavond. Waarom bent u nu in Kiev? Nou, Guy Verhofstadt, de leider van de Europese Liberalen, en ikzelf, voorzitter van de Liberale Nationale en ook Europarlementariër, kennen heel veel van de oppositieleiders. Wij willen. Met hem praten. Zij willen gaan met ons praten over de strategie. Hoe kunnen we geweld voorkomen? ministers van Buitenlandse Zaken doen hetzelfde richting de regering van Janukovic. Dus dat is de rol die we hebben. Die kunnen we niet in Straatsburg of Brussel willen. Dat kan alleen maar hier ter plekke. Maar waarom praat u dan alleen met de oppositie? Uh, ...omdat op dit moment we daarmee de allerbeste contacten hebben... ...meneer Van Balen aan zaak, we kunnen ook met de regering praten... ...en we zijn ook best bereikt met de Partij van de Regering... Jan het te spreken... Mm -hmm. ...maar we moeten onze mensen in feite helpen in de onderhandeling. Ja, u noemt het ook onze mensen, begrijp ik, meneer Van Balen. Ja. ja. Waarom noemt u ze onze mensen? Omdat mensen uh, zoals Jatsenhoek, Katrinshoek, uh, Klitschko... ...dat zijn de mensen die uh, een democratie willen... We hebben het dus niet over de ultranationalisten die recht staan, heel recht staan. Uh, dus de gematigde krachten van uh, zeg maar de Partij van de Regio's, de en de gematigde krachten van de oppositie moeten hier samen uitkomen. Ja, maar als u juist dat soort termen gebruikt, gooit u dan niet olie op het vuur? Nee, het tegendeel. Als uh, de gematigde oppositie niet resultaten boekt, dat betekent de oude grondwet terug, waar het parlement meer macht heeft dan de president en een pad naar verkiezingen... Eh, dan krijgen de eh, extremisten aan beide zijden, moet ik wil zeggen, En okay. dan valt Oekraïne uit elkaar. Wat heeft u gezien tot nu toe in Kiev, meneer Van Balen? Nou ja, het, het, het internationaal vliegveld het, het functioneert nog normaal. Uh, maar wat je ziet natuurlijk, uh, hoe dicht hij bij het centrum komt... Uh, chaos in een chynistische sfeer. Uh, ook uh, bij uh, Hotel Oekraïne... Er is een van die oude kolossen, vlakbij Madame. Er liggen ook lijken. dus scherpschutters uh, die uh, zich gedekt de opbrengen. Het is gevaarlijk, het is mm. Over het dodental uh, gaan allerlei berichten eronder. Um, wat is uw inschatting? Hoeveel mensen zijn er omgekomen tot nu toe? Ik je bijna niet van zeggen, ik hoor dat dat tussen de 25 en de 50 zijn, uh, maar... Er worden ook mensen ontvoerd, dus je kunt daar weinig van zeggen, maar dat het goed is, is duidelijk. Goed. Hans van Balen, dank. We houden het hierbij, want de lijn uh, is niet al te best. Ik hoop dat de luisteraars toch het meeste hebben meegekregen. Hans van Balen is dus in Kiev om daar uh, ja, vooral te praten met de oppositie. Um, en hij heeft gezien dat het uh, heel onrustig is en heel gevaarlijk. En over het uh, dode aantal valt weinig te zeggen... omdat er zoveel chaos is op dit moment in Kiev. We hebben ook contact met de Oekraïense Oksana Losinska. Hij woont al enkele jaren in Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, u volgt het nieuws natuurlijk op de voet. Hoe doet u dat? Um, er zijn een paar mogelijkheden. Op Facebook uh, volg ik een paar um, uh, groepen Euromaidan bijvoorbeeld groep, uh, maar ook live broadcasting. Er zijn ongeveer tien uitzenders die ik kan volgen. Ja. Um, uh, wat voor verhalen uh, krijgt u uh, door vanuit Kiev van uw vrienden of uh, familie? Nou, ik heb heel veel vrienden op dit moment in Kiev wonen. Uh, wat ze op dit moment zeggen uh, is dat Kiev uh, helemaal afgesloten wordt van, van, uh, van, van de hele uh, van de rest van de wereld. Uh, geïsoleerd, laat me zo zeggen. Bijvoorbeeld mensen vanuit andere steden niet binnen uh, kunnen. Uh, dus ze maken zich zorgen, want uh, je moet wat meer mensen hebben, mensenkracht hebben, om, uh, om het te kunnen overwinnen. Zou u zelf nu naar Oekraïne toe willen? Uh, ik ga toevallig morgen naar Oekraïne. Okay. Dus ik hoop dat ik daar kan landen ook. Gaat u naar Kiev? Um, uh, de bedoeling is om... Ik ga eerst naar Lviv, naar mijn eigen stad. Naar Lutsk eigenlijk. Uh, en vandaar uh, wil, wil ik graag samen met mijn familie naar Kiev. Maar waarom, waarom wilt u naar Kiev? Wat, wat, wat zoekt u daar dan? Nou, eigenlijk om de te bieden en, uh, en uh, mijn steentje bijdragen. te uh -huh. Op welke manier? Een steentje bijdragen, want het is in deze, gaan letterlijk stenen door de lucht, hè? <laughs> juist, juist. Maar nou, je ziet wel dat, dat vrouwen, vrouwen niet zomaar bij de barricade kunnen staan. Uh, maar je kunt bijvoorbeeld uh, helpen met eten koken. Of medicijnen ophalen. Of uh, ja, van alles. Uh, of met zieken uh, om te gaan. Want er zijn heel veel gewoon geraakte mensen. En uh, die mensen kunnen je juist best wel helpen. Ja, U zegt dat u gaat richting uh, Lviv naar, naar uh, familie of vrienden. Dan hadden we eerder deze uitzending hadden we iemand in uh, Lviv aan de lijn. Die zei dat ook daar ja. behoorlijk wordt gedemonstreerd. En dat mensen nee. daar ook wel redelijk bang zijn. En wat weet u daarvan? Uh, ik heb wel gehoord dat, het, dat er onrust is in bijna overal, uh, ook in mijn eigen staat in Lutsk, uh, dat het onveilig is daar, dat, dat, dat uh, granaten ook daar vliegen. Uh, dus um, um, ja, ik ben een beetje onrustig ook, maar um, ja, dit, daar zit mijn familie, uh, daar zitten mijn vrienden, da, da, da, daar ben ik geboren. Dus ik ben wel bang, maar uh, daar wil ik naartoe. Nou hoorden we net een uh, Europarlementariër, een Nederlandse Europarlementariër... die nu in Kiev is, uh, praat daar met ja. de oppositie. Ondertussen zijn ja. de EU-ministers van Buitenlandse Zaken met elkaar... in gesprek in Brussel, in een ja. spoedzitting. Um, wat zou er volgens u moeten gebeuren? Maar nou, ik hoor vaker dat mensen um, zeggen dat uh, persoonlijke sancties uh, zouden kunnen werken. Uh, als zo'n Yanukovych zijn zoon, leden van zijn familie niet meer naar Europa kunnen. Uh, en dan, uh, als, uh, als die gelden van Yanukovic van en al andere criminele leiders hier worden onderzocht, wat voor bronnen, uh, waar, waar komt dat geld mm -hmm. vandaan? Um, en als die, die mensen uh, um, uh, aan het eind gewoon niet Europa naar binnen kunnen, dan zou het denk ik werken. Als je bijvoorbeeld op vakantie alleen naar Rusland kan of naar Kazachstan of nog ergens naartoe, maar niet naar Europa en niet naar Amerika. Ja, dat dat zou waarschijnlijk kunnen werken. Ik heb nog een persoonlijke vraag aan u. Wat, wat, wat doet het u als u in Nederland ziet en u ziet die televisiebeelden en u ziet wat er dan in uw eigen land gebeurt? Nou ja, als Essen voel je je gewoon machteloos, want je wil graag bijdragen. Je wil graag voor, voor je eigen land en van die mensen iets betekenen. En je kunt het wel op afstand, maar niet veel. Dus eigenlijk heb je zin in om toch daar naartoe te gaan... en daar mensen, uh, mensen een beetje helpen. Ja. Goed, ik, ik wens u een goede reis en een veilig verblijf in, in Oekraïne... als u morgen die kant op gaat, mevrouw Lozinska. Ja. Goedemiddag. Dag. Bedankt. Ja, dag. Het is kwart voor zes. We nemen u ook nog even mee naar Egypte natuurlijk. Een ander belangrijk verhaal van vandaag. Dus de rechtszaak tegen de Nederlandse journalisten Rena Netjes en 19 anderen. Verdaagd tot 5 maart. Ze worden verdacht van het verspreiden van onjuiste informatie ten gunste van terroristen. Correspondent Sander van Hoorn was bij de rechtszaak aanwezig. Um, Sander Rena netjes was er zelf niet bij. Die hebben we nee. kunnen horen vandaag op Radio 1. Die zat hier in Hilversum. Gelukkig maar, ja. ja. Had het gevolgen voor de rechtszaak? Nou, zeker. Ja, om te beginnen dat ze dus niet in die kooi zat... die aan de linkerkant van de rechtszaal zat... waar uh, acht medeverdachten wel in zaten in witte pakken. Uh, een van hen die, uh, heeft problemen met zijn schouder... en uh, zat dus in een zwarte mitella. En, en zij zat daar dus gelukkig niet bij. Maar het feit dat ze daar niet bij zit... Uh, betekent meteen dat ze dus niet verdedigd kan worden. Je kunt alleen maar verdedigd worden in het Egyptisch strafrecht... op het moment dat je fysiek aanwezig bent. En dat betekent dus dat ze heel erg afhankelijk is van ja, de bui... Zeg maar, van, van de rechter. Op, of hij het bewijs tegen haar op zijn merites wil beoordelen. Of dat hij zegt, nee. nou ja, ik volg gewoon de openbare aanklager. Ja, wat voor indruk heb je van die Egyptische rechter? Vind ik heel moeilijk om te zeggen. Hij sprak Foussa, dat is het klassiek Arabisch. Daar krijg ik sowieso al minder van mee. Uh, wel ging hij op een gegeven moment in gesprek met de broer van een van de verdachten. Die hield een papier omhoog. Dat gebeurde niet vijandig. Dat gebeurde in alle ja, vriendelijkheid, zou je bijna zeggen. Een van de verdachten in de kooi die uh, zei ook dat hij mishandeld is. Uh, dat mocht hij ook uh, gewoon doen. Dat verhaal, de rechter herhaalde dat nog. En gelast een onderzoek daarnaar. Het kan er allemaal voor de vorm zijn. Het kan erop wijzen dat die rechter... Um, een, eigen za of ...een eigen lijn gaat volgen. Ja, het, is, het is te vroeg, denk ik, om dat uh, in, de, uh, in te schatten. Nou zei je, Sander, gelukkig dat Rena netjes heeft kunnen vluchten. Hoe is het met de buitenlandse journalisten die wel vastzitten? Heb jij een indruk gekregen van hoe het met ze gaat... Ja, dat hebben we. Omdat, en dat is heel ongebruikelijk. Tijdens de schorsingen uh, bleven de verdachten in hun kooi zitten. Uh, weliswaar uh, een, een cordon van politie uh, die uh, voorkwam dat we daar heel dicht in de buurt kwamen. Maar schreeuwend konden we ze toch bevragen. En ze vertelde het verhaal dat ze uh, er nu fysiek wel iets beter aan toe zijn. Alwel die uh, man Mohammed Fahmi die in, in Mitella zit, ja, die heeft nog geen dokter gezien. Uh, terwijl die al 50 dagen in de gevangenis zit. Uh, maar voor de rest gaat het wel iets beter. Ze zitten ook met z'n drieën, de drie buitenlanders, op één cel. Nou, dat is uniek in uh, de Egyptische gevangenissen. Maar psychologisch hebben ze het vooral nog heel erg zwaar. Zeggen ze, 23 uur per dag zitten ze op die cel. Um, zonder nieuws, zonder kranten, zonder uh, boeken. Eén dag per, of één uur per dag mogen ze bewegen. Er uh, wordt heel weinig bezoek toegestaan. Dus ja, dat legt dat een hele grote psychologische druk... En ze wisten bijvoorbeeld ook helemaal nog niet dat wereldwijd acties zijn van collega-journalisten die pleiten voor hun vrijlating. Uh, en toen ze dat hoorden, toen ze dat door ons in essentie verteld werd, ja, toen, toen gingen de vuisten wel omhoog. Het zijn de kleine steuntjes in de rug die ze kunnen gebruiken. Ja. De zaak is dus vandaag tot 5 maart. Uh, ja. En dan? En dan uh, wordt de zaak uh, verder behandeld. Uh, de zaak tegen Rena, ja, die, die, die komt dus eigenlijk nauwelijks aan bod. Uh, uh, haar naam is voorgelezen door de openbaar aanklager in de ten En ja, dat hele vreemde verschijnsel waar Rena Netjes zelf ook heel erg boos over is... dat ze haar naam nog altijd niet juist uh, op papier hebben staan. Nog altijd niet. Dus ja, normaal zou je zeggen in Nederland uh, gaan met, gaat men daar meteen een groot punt van maken. Maar ja, ten eerste is Egypte. Ten tweede, ze kan niet officieel veranderen verdedigd worden. Dus uh, dat, dat zal ook voor haar gewoon doorgaan. Het is een zaak die uh, best nog lang kan duren. En voor een van uh, de mensen in de kooi, de Australier, zal er in elk geval wat veranderd zijn op uh, uh, 5 maart. Dan heeft hij namelijk wel een vertaler. Want hij heeft in het klassiek Arabisch uh, een taal die hij niet spreekt, dat hele proces vandaag tegen hem onder andere moeten aanhoren zonder dat er een vertaler bij was. Hm. Hoe is het eigenlijk voor jou? Kan jij zonder risico je werk doen in Egypte? Nou, op dit moment niet. Ja, ik had vandaag dan een vergunning om die rechtszaal uh, binnen te komen. Uh, maar ik heb nog geen officiële perskaart. Die heb ik wel aangevraagd. En inmiddels is het zo dat je uh, daarvoor dus opgepakt kunt worden. Um, dat is op zich nog niet eens zo heel erg. Want de straf die daarop staat uh, zonder perskaart werken... die is niet zo heel hoog. Alleen, uh, er is een andere groep die ook zonder perskaart werkt. Dat is namelijk Al Jazeera. En in Egypte van vandaag is het zo dat je dan heel makkelijk... daarmee geassocieerd wordt uh, dat je daar dus heel makkelijk makkelijk voor in de cel beland. En voordat je daaruit bent, ook al heb je helemaal niets gedaan... ja, dat kan heel erg lang duren. Dus zonder risico is het niet. Sander van Hoorn was dat vanuit Egypte. Dank je wel, Sander. Naast uh, alle Olympische wedstrijden die uh, over de televisie en via de radio tot u komen, zal er nog veel meer bijkomen. Overigens meld ik u dat we morgen een uh, extra uitzending hebben van uh, Radio Olympia tussen 7 en 8 uur. Dat heeft alles te maken met uh, de short track-wedstrijden uh, die dan uh, worden geschaald. Dus morgen tussen 7 en 8 ook een Radio Olympia. Uh, vanavond is er een extra NOS langs de lijn uitzending vanaf 7 uur. En dan aandacht voor uh, de tweede ronde in de Europa League. Aanzetten Speelt in Tsjechië tegen Slovan Liberec En Ajax komt vanavond in actie. En dan uh, tegen Salzburg. Dat zijn de twee Nederlandse clubs in het Europese voetbal. In Tsjechië zit Andy Houtkamp. Uh, in een gezellig stadionnetje zo te horen. Uh, Slovan AZ. Begint om 7 uur. Dag Andy. Wat voor club is Slovan Liberec? Dag Robert. Ja, een, een, een fusieclub. Uh, in 1958 opgericht. In dit stadje. Dat ligt in de buurt van het Drielandenpunt. Met Polen. Duitsland en Tsjechië, zeg maar anderhalf uur boven Praag. Een, een klein clubje, een klein stadion ook. Er kunnen 9000 mensen in. Maar wel een, een gezellig stadje. En het is een mooie club. Ze hebben zelfs een paar keer tegen Nederlandse ploegen gespeeld. Want in 2002 werden ze kampioen als eerste club buiten Praag. De Tsjechische competitie na het uiteenvallen van Tsjechoslowakije in 1993 opgezet. Werd Librech dus in 2002 kampioen. Staan nu zesde in de competitie. Hebben een paar keer tegen Nederlandse clubs gespeeld. Niet vaak. En heel toevallig twee keer tegen Roda in 2004 en in 2005. En dat was redelijk gelijk opgaand. Uh, uh, Librech-Roda was 1-1 en uh, Roda-Librech 0-0. En toen ging Roda door door het uitgescoorde doelpunt. was nog de Intertoto Cup. Die heette toen nog zo. En het jaar daarna werden ze uitgeschakeld door Librech. Ook in de Intertoto Cup. En AZ heeft ook één keer tegen ze gespeeld. Dat was uh, drie jaar geleden, op uh, 4 augustus, uh, uit en thuis. Uit 1-1 en thuis 2-0 gewonnen. En dat was uh, toen voor de Europa League ook in de groepsfase. Maar voor de rest uh, weinig uh, uh, deelname geweest van Liberace aan grote toernooien. Met welke verwachtingen zijn uh, de aanzetters naar Tsjechië afgereisd, weet je dat? Nou... Laat ik heel eerlijk zijn, dit moet een uh, koud kunstje zijn uh, normaal gesproken. De ploeg uit Tsjechië heeft al sinds december niet meer in de competitie gevoetbald. Alleen wat vriendschappelijke wedstrijden. Het geld is een beetje op, wat goede voetballers zijn weggegaan. Dus ja, dat moet uh, eigenlijk een koud kunstje zijn voor Dick Advocaat en zijn mannen. Maar zie je dat terug in de opstelling bijvoorbeeld? Of de selectie die uh, Dick Advocaat heeft, uh, heeft gekozen? Ja, als hij deze wedstrijd wel heel serieus neemt? Absoluut, hij neemt hem absoluut serieus. Net zoals uh, Frank de Boer dat doet met Ajax... Europa League, om dat uh, zover te komen. Het levert en geld op en natuurlijk ook uh, gewoon roem voor je club. Uh, hij heeft zijn sterkste ploeg meegenomen in ieder geval, alle spelers. De opstelling is nog niet bekend. Ik zie wel beneden op het veld dat er... Erbarmelijk bij ligt. Echt verschrikkelijk slecht. Uh, dat uh, de trainers nu op het veld staan. En straks komen de spelers daar ook. Ik denk dat hij gewoon met zijn sterkste opstelling speelt. Dik advocaat. En uh, terecht. Want dit moet je ook serieus nemen. Ja. Geen personele problemen bij de Oakmaarders? Is iedereen beschikbaar? Iedereen is beschikbaar. Elm was de enige uh, afgelopen weken die er niet bij was, buiten Dirk Marcellus. Maar die is het hele seizoen uh, niet beschikbaar en Elm zal uh, hoogstwaarschijnlijk op het middenveld terugkeren. Ja, oké. Okay. Goed. Uh, nou ja, afwachten. Uh, Zometeen live dus op uh, Radio 1 vanaf uh, 7 uur een extra NOS langs de lijn en dan vanaf 5 over 9 Blijf het raar vinden, raar begintijd. Dan uh, speelt Ajax in de eigen arena tegen Salzburg.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 Poor. When the world has dead, it's caught If the hand is hard Together we'll mend your heart Because when the sun shines, we'll shine Baseballs en umbrella. De technicus noemt dat een plaatje waarin je hoopt dat er gescoord wordt. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> um, ik verwijs u graag vooral het nieuws over Oekraïne en Kiev naar ons live blog. Dat houden we bij, daar kunt u uh, lezen. Wat er allemaal gebeurt, wat de laatste ontwikkelingen zijn, moet u even naar nos.nl. Morgen dan gaan we weer schaatsen. Jawel, de ploegenachtervolging met de Nederlandse mannen in de eerste ronde tegen Frankrijk. En de vrouwen tegen de Verenigde Staten. Medailles zal het nog niet opleveren, want de finales zijn dan pas zaterdag. Maar goed, medailles zijn er wel te verdienen in het Short Track. de komt in actie op de 1000. Sinky Knecht en Freek van der Wart op de 500. En daarna komen die twee nog een keer in actie op de Team Relay. Verder dus twee spetterende ijshockeywedstrijden. De halve finales bij de mannen. Iets om naar uit te kijken. NOS Radio Olympia. Je zijn het te verdienen bij het Alpine skiën, de slalom bij de vrouwen... en het freestyle skiën, de cross bij de vrouwen. Ik zou gewoon weer gaan luisteren morgen. Tot morgen. Ondertussen op de redactie van De Overnachting... de fractievoorzitter, of moet ik eigenlijk zeggen voorman... van de SP, Emile Roemer. Iedere nacht van 12 tot 1... kijkt hij uit naar de gemeenteraadsverkiezingen. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. En hoe gaat het eigenlijk met de mens achter de voorman... De overnachting zaterdag vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Autoruitstuk? Bel dan direct 0800 1246. Want met de meeste vestigingen in Nederland wordt uw ruit gerepareerd. Glasgarage voor het geval dat. Natuur en milieu. Greenpeace, Wise and Hevels presenteren.